Wij beginnen de les 151 uh, op de pagina Kouf David, 104. Hassulam, de linker kolom, de regel 6. Zoals ik op de vorige les had gezegd, blijkbaar, dat deze kolom is een van de gouden columns van de gouden pagina's. Betekent dat het geeft ons enorm diepe bevattingen. Dingen die vroeger uh, versluierd werden voor ons door allerlei religieuze voorstellingen van hoe dat de tempeldienst was, etc. Dat wat het was allemaal, wat was de zin van het brengen van de offers, van de dieren, dieren brengen en allerlei andere, op welke manier dat gedaan werd is hier in de, in, op deze pagina, wordt op een geweldige manier uitgelegd uh, dat het alles helder wordt. Dus hij vertelde ons uh, oh, dat uh, toen de tempel was, en natuurlijk als wij spreken niet in de geschiedenis, als wij zeggen dat toen de tempel was, wij spreken altijd van elke toestand die altijd aanwezig is. De toestand tempel in de mens, et Dat Israël volmaakt was. Dus that, wat betekent volmaakt Israël volmaakt? Dat zij alle offers overs die zij bra brachten aan uh, Hashem, dat zij waren. Dat uh, uh, het hun man was. Over is man. En dat was allemaal om van alleen om het aangename te doen aan Hashem. Dus zonder, een, een, zonder enige bedoeling voor zichzelf. Dat is geen uh, wishful thinking. Dat is iets wat elke mens kan realiseren. Hè? Om alles te doen voor Hashem. Het hoeft niet, het is stap voor stap moet je dat groeien daar naartoe. En alleen dat. Lever de mens um, vrijheid um, geluk en, vo en vo uh, volmaaktheid want jij verbindt jezelf met de volmaaktheid dan word je ook volmaakt en hij gaf ons een beeld van Arië, van, van de leeuw dat telkens tel tel wanneer Israël op volmaakte manier... man omhoog deden... opstegen. dat... Uh, zagen zij... die Arië, zagen zij die leeuw... en de leeuw is gesed... en... Uh, wordt geacht als gesed van de bina... dus... van beneden komt man... dat is, komt van de, van de man goed. En dat gaat naar de Bina. En van de geset van de Bina komt naar beneden die leeuw. En geset is leeuw. Dat is daarom is die verbondenheid geset is dus leeuw. En dat dan komt naar beneden en uh, gooit zich uh, op die stukken die... Uh, dat die man vertegenwoordigen. Uh, de regel de linker kolom, de regel 6. Probeer alles te geven en geen andere beelden op houden. Gewoon uh, onbedwongen, net of je niets weet, alle vorige kennis, alles laat liggen. Uh, de, de bedoeling is dat om nieuw uh, te eten en nieuw op te nemen. Dat is de kunst, dat is het geestelijke. Geestelijk is iets absoluut anders uh, verkrijgbaar dan uh, elke andere kennis. Bij elke andere, kan de, kan andere kennis kan je beroepen jezelf op, op wat, jou, gewe, wat je wist. Wat je, en hier niet. Hier kan je nergens op jou, jou beroepen in het geestelijke. Ook hier kan ik niets mijn beroepen op. Niets wat ik, wat ik geleerd had, wil ik enorm veel had. Uh, gedaan voor Kabbalah. maar dan kom ik uh, net of ik gewoon laat ik de zoger uh, op mij op, op ons afkomen en dat is het, op die manier komt het dat is het samenspel in het geestelijke, het is niet wat je weet maar het is het, het, samens, het, het samenspel tussen de tekst uh, verbeeldingskracht geestelijke verbeeldingskracht de energieën die hier in de zaal zijn, de energieën van de correcties, correctie of de, wat vandaag uh, moet gecorrigeerd worden, de krachten van vandaag, en allerlei uh, facetten van de realiteit, die dus um, uh, zich afspelen, waar we absoluut niet machtig zijn om die... Om die uh, onder nummer te brengen, onder één nummer te brengen. Allemaal, uh, we kunnen dan alleen dat ervaren dat in geïntegreerde realiteit van dit moment. En geen kennis helpt ons. Dus niet beroepen jezelf op, op kennis. De regel zes. Ween achilat, haar Et Het hakorban. Hoe zeven. karo shel hoe hoe haman. Haole lichizuk, acht gamasak, wehalat, we halat, vehalat, or hozer kanal. Elk woord als gesneden. Dus probeer absolute concentratie. Zes. We in Jan Achillataarje yeah, eten korban. En het aspect of de kwestie van het eten door de leeuw van de korban van het over who is zeven. Kijk, Karo Shella korban van de hoofdzaak, de kern, de essentie van de korban en hou dat woord, van het offer, hoe man is, man, of de man, zegt hij, haole, dat, of die, opsteegt lechizuka Masach om de Masach aan te sterken, acht, ule haalat, orchozer, en, om het orchozer, op te doen steken, zoals boven gezegd werd. Punt. Omilchivan. Schecheur negen godel or yashar. nimdade Be middad a or joseir hamasach. ole. Tin Nivhan. שהאור יהשר ניזון מהמן ומגדל 1000 ומתקיימ אל ידוד בדוגמת בעל חכים שמתקיימ 2000 וגדל אל ידי אמזון נד שוהל acht om van even Godel Orjashar en aangezien de mate van de grootte van het directe licht, Nimdat wordt gemeten, bij die in de mate van het oorgozer. shole Miaal, al, als welke steekt op, steekt van de massag op tien reine zie hier dan wordt het geacht. Shahar yashar dat het directe licht nizun wordt gevoed, erg belangrijk, wordt gevoed miha man van de man, om en wordt vergroot, uh, elf, omit kajem en blijft standhouden, houden, daar, daar, daar, door daardoor door het oorhozer ba bedugmat, ba ala en dat kan men kan worden. Wo dat kan men vergelijken vergelijke met ba met een dier, ze met kajem die standhoud, bestaat, twaalf, wegdelt en groeit. Alle zo door de voeding. De die, het voer dat hij eet. Zie je dat? Op dezelfde manier is, uh, is de verhouding, let op, tussen het, het, directe, het directe licht dat ontvangen wordt en het Oorgozer. Hoe krachtiger is het Oorgozer, des te meer licht kan binnenkomen. En het licht dat uh, van boven naar beneden komt dat is direct licht dat is die dat is die leeuw dus hoe meer men van beneden man doet opstegen hoe krachtig men het man de man doet opstegen des te krachtiger wordt de het, het uh, zich neerwerpen van boven naar, op die man op die stukken van die, van de leeuw ja, dat is het beeld wat de zorg ons geeft. Dus, dus dat betekent dat ook de directe licht komt, dat krachtiger naar beneden. Hoe krachtiger is de man, hoe krachtiger is, is uh, uh, het neerkomen van het afdalen, het zich verspreiden van het directe licht. En dat is geweldig, dat is meetbaar en dat is iets wat, wat uh, spreekt tot en verstand, en hart, et cetera, dat is duidelijk. Dat licht en, en klie. Duidelijk. En als ik meer kracht heb, meer wilskracht heb, kan ik meer licht ontvangen. Eenvoudig. Niet iemand die dan vertelt, ik heb het licht gezien, of dat, allerlei, allerlei verhalen. Van hier is het eenvoudig. Hier hoef je niet, uh, uh, hier kan je niet, jezelf niet vermommen. Met door een baard, door, door allerlei andere dingen, door mooie, mooie uh, hoe zeg je dat, door integere uh, houding, door integriteit, ja, integriteit, door allerlei andere dingen die de mens cultureel hier in deze wereld kan comedie spelen. Zelfs zo goed bedoeld. Maar hier bij in het geestelijke kan dat niet. Niemand kan in het geestelijke, kijk. In de religie kan je wel, je kan alles leren, je kan leren dat een mens kan leren religie, je kan een geweldige uh, uh, specialist in religie, in religie zijn. Zonder, uh, absoluut, zonder één, goed opletten, zonder absoluut geen enkele verband in het, met het geestelijke te hebben. Kan een, iemand kan een bijzonder leider zijn waarom hij dient, de kerk, hij dient iets anders, weet je. Maar in het, in het geestelijke kan men geen comedie spelen. Dat is iets wat speciaal is. Dat is iets wat wij moeten... Waarom? Hoe kan je dan, als je orchozer in staat bent, orgozer doen opsteken. Een massaag opbouwen. betekent de wilskracht hebben om het goede te doen. Ja? Heb je het licht? Automatisch. Automatisch heb je het licht. En dat is iets wat, wat niet te koop is door geen, geen kennis en dat is wat hij zegt ook het is net als een dier dat bestaat groeit door, door uh, het voer dat hij eet uh, zo is het ook uh, gesteld met Orgozer en or Yeshar. 12 en dan betekent dat net of het Or ja scharf eet, ja yeah, op dat eet op die man of eet op dat orgoseer, als het ware is. Twaalf na de punt. Kol Chajuto Shel Dertin. Achai, agashmi. Tluya bemezonot Shochel. Sheba Hafsakatam 14. hu met? Ken haor hailion. Talui baor Joser. Haor 15. Me ha massach. Kuwah hevsek. Haor Joser. Hoe mit batel mitachton. En let op wat ons Dat is enorme. heeft enorme kracht. In bevatting en alles, let op. 12. We gaan kool, hajutos, gespi. En zo is het ook. Elke uh, uh, leven, elk leven van uh, een materieel, uh, uh, materiële uh, wijze, levende wijze. Tloeja hangt af, hangt af. Bamme zo'n hangt van, hangt af van de voedsel, van de voeding, wat hij eet. Sheba hafzakatam, dat bij het stoppen van het toevoer van de voeding van een levende wezen, welke dan ook veertien, hoe met, gaat die dood? Dat is dan een beeld, wat hij geeft ons, en nu zegt hij dat, hoe dat zit in met het licht. Ken haar orelion, zo so is het ook, zo so hangt ook het hoge licht uh, van de orgozer af. lee, welke oorgozer steekt op van de massach. vijftien. Hoe we hefzeg, haar let op wat hij zegt ons, en bij het beid, en beid oponthoudt, bij het stoppen van het toevoer van de orgozer, hoe met batel, met achton, dat hoge licht, uh, wordt uh, opgeheven, uh, verdwijnt van de lacheren. Zie dat? Erg eenvoudig. Het geestelijke is bijzonder eenvoudig. Uh, het enige is dat je moet weten hoe dat functioneert. Dat als het iets wat je doet, lichma is, in de naam betekent dat je niets daarvan wil hebben. En dat jij die krachten, kracht de krijgt, en jij dat oorgozeer kan opbrengen in wat het ook maar is: in je studie, in jouw uh, verlangen wat je wil naar een hogere trap treden. Dan verkrijg je het licht or. Uh, uh, direct licht, hoge licht automatisch, en daarmee, daarmee ook de redding, en van alles, al Alle het goede kreeg je gewoon op je bord gewoon. Uh, Zes. We zeggen maar na het mille eila die juk na de gaat arje zeventien Haino Orabina Animshach Mimala Limata Achtin Basod or Yashar Hu Badjukna De Arje De Hainu Neikentin hashpa Hashpaa Kateva Abina Zestin we zeggen zo maar, en dat is wat de zogers zegt. Nachit Miele Ela, die Jukna, van boven, daalt af, letterlijk, vertaal ik dan, om ook de taal te leren. Nachit Miele Ela, daalt af, van boven, die Jukna, de hat ar je een, een beeld van een, van een, van een, letterlijk, maar van een uh, leeuw. 17 de heino, dat wil zeggen, uh, aor habina. Het licht van de bina, anim shach mimala le mata, dat aangetrokken wordt van boven naar beneden. Achtien basot or yashar in het geheim van or als het uh, directe licht hoe betyuuk na de arje dat licht is het licht van de bina is in het beeld van arje in de vorm so als arje is als een uh, leeuw. wat betekent dat de aynu dat wil zeggen 19 but sura dash pa dat wil zeggen, in de vorm, in de eigenschappen, in, in de vorm van het geven. Kateva habina, zoals so de natuur, de aard is van de Bina. Arië heeft ook een gematrie 216. Gewoon, we zullen zien, 216 is ook Gwora. En betekent Ani Bina Ligvora. Ik ben Bina, ben van mij is Gvora, staat er ook geschreven, want Gvora is ook van van de Bina. Gvora en de Arië en de Leo heeft dezelfde, dezelfde uh, gematria 216. Maar, dat betekent. Maar wij zeggen toch dat de Arië, de leeuw, is Geset. Klopt het, ja? Geset. Klopt je hebt niet. of niet? Hij heeft dat gezegd. Dat. Arië is Geset. Als je neemt. Say, we, hij zegt het niet daarover wat ik, ik, ik jou vertel. Maar als je neemt, dan. Van andere bronnen. Van Arië heb ik het ook geleerd. Dus Arië, hij zegt dat Arië is Geset. Als je neemt die materia Geset, Geset is. Het, samig en Dalet. Het ja? is 8. Samach is 60. Probeer ook to, zelf ook te, te, te luisteren en mee meedoen. Dat helpt. Actief meedoen. De kabala is werken. Dus Geset is het, Samach, Dalet. Dus Het is 8. Samig is 60. En Dalet is 4. Samen wordt het. 72, ja? En 72 is Gematria ab ab is chokma van de rechterkant. En als je dan Arie, Arie is Leo. En Gematria is 216. Als je dan die Arie, en dan als je hem, die Gematria 200, 216. Uh, 216 is driemaal heset drie malchéset, Driemaal uh, drie mal gesed is de gimatria van Arië. En dan zien we dat wel Arië, dat het leeuw is chéset, uh, dan zien we dat waarom Arië is chéset. Nog meer zit, maar dat je, dat je even ziet, dat niet alleen het beeld, niet alleen het woord Arië een beeld van is Leo, maar ook qua gemateria, qua krachten, is het wel uh, uh, overeen, overeenstemming. Naar eigenschappen is. 19. Nee, We hebben twintig, 20. Al-Gabé, Mitbacha, Ravitz, Al-Tarvei, Schra'u et 21. Haor Jasar, Shehu Mitlabees, Vero Wets, Toch Haor Joser, Haole, 22, Miha Korban, Shehu Torfo, Torfo, Omezenotaaf, Kanaipunt. Kijk, al die beelden van de zoger, hij vertol, ver, vertolkt, vertaalt ons. In de taal van de Kabbala. En probeer ook steeds, zoals ik steeds zeg, probeer ook de termen, de kabbalist, de termen van de zogar verbinden met de kabbalistische betekenis. Dat is bijzonder belangrijk. Dus niet alleen begrijpen uh, wat het kabbalistisch betekent, maar ook de termen verbinden met elkaar. Negentje. Naar nou, de punt. We gaan, en, en zij, dus Israël. En zij zagen hem, hè? negentien naar de punt. We hebben Hamanle. Dat is zo, een stukje zoger in de, wat hij, hey, Haslam citeert dat. We hebben Hamanle. en zij zagen hem, de regel negentien, naar de punt. En zij zagen hem, zij zagen die leeuw, twintig. Al-gabay mitbacha bovenop de, boven op het altaar, ravits uit al liggende op de uh, stukken sherau, en nu gaat hij ons dat vertellen, wat betekent dat. Want kijk nou, als je neemt uh, elke mens, die de Torah leert, die weet wel daarover, die weet, die weet dat het echt zo is, dat het dat zij, dat Israël zag, het beeld van een leeuw, dat die afkomende, iedereen weet het, nee, met elke student van de eerstejaars eh, Talmud Academie, ze weten het wel. Maar wat betekent dat? En als je ze vraagt, dan zeggen ze, ja, dat was toen zo. Nu zien we dat niet, omdat we hebben, we hebben niet het niveau daarvan. Maar zij zagen het wel. Ze kunnen niet begrijpen wat het is, en dat kon ik ook niet. Maar en zij studeren zo, en zij nemen dat zo aan. Dat is de dogma van de, van de religie. En wij moeten boven naar boven komen. Boven het verstand. En dat is wat hij zegt, let op. Wat betekent dat zij zagen hem, et cetera, et cetera. Dat die, Shara'u, het 21 Haoria Shara, let op. Dat zij zagen, het directe licht, dus het hoge licht, Sihu mitlabesh dat dat licht het had zich ingebed, verovets en lach toch aor hozer binnen het oor hozer haule mia korban welk oor hozer steig op uh, van het over steeg van de over op sihu daarvoor? Welk orgozer is de stukken om is een en de, voet, en, en, uh, de voedsel, het, de voeding of het voedsel van de leeuw of van die, van dat oor Yeshar canal zoals boven gezegd. Dus dat is eigenlijk de verhouding tussen Oriasar en or -hozer. 22. Achil, kijk, in de Kabbalah kunnen we zeggen, goh, dat is Oriasar en or dat weten we al in principe. Ook andere varianten kunnen verschillen, we hebben vele, vele uh, plaatsen, kunnen we dan zien hoe die verhoudingen zijn tussen die twee. Maar hier, de zoger geeft ons die beelden, die nette, die, je ziet dat, dat de stukken dat is dan als man eh, van de massag En dan stijgt ook dat, oh, dat de prooi, als het ware, dat orchoseer en dat de leeuw, een beeld van leeuw, dat is dan het directe licht, dat het dat eh, werpt zich neer op, dat, op de prooi. Dat is een geweldig, geweldig, beeld. En hoe meer, hoe krachtig is de, de, de prooi, of de wel meer man, meer oor Dus dat is het proportioneel als het ware. Achel 23, korbanen, kegever takif. Shehu, ochel, vegedel. ר'ידי 24 חקור בןות כי יש גיבור כי לפי שגיו ישראל 25 בשלמות התה מידת ה'ה שיגלד 27 מן ור אור גזר בגבורה גדולה ממטה למא Kieze, 27, komata, or, nimdedet, bemidat, gadla, shel, hakaat, 28, hamasach, baratat, uweziya, ha-doche, ha mimata, 29, lemala, bento. Uh, 22, na de punt Agil, kor, 23, Korbanien, hij, zij zagen hem, dus die leeuw Agil Korbanien, etende de offers, kegevertakief als een krachtige uh, veldheer, of een krachtige uh, uh, man, kan je zeggen, of een krachtige mens, dus. Shehu ochel wat betekent dat Shehu ochel dat hij die uh, leeuw. leeu Shehu ochel wegidel dat hij, dat hij eet en groot wordt al die 24 akkorbanot door die overs is geboren als een man een held, heldhaftige man zo moet het heldhaftige man Gever Takif, of Ish, heldhaftige man. Ki lefische haju Yisrael, en u had je dat vertellen, dat vertellen in in krachten heistelijk ten aanzien van Yisrael. Ki lefische haju Yisrael baslimoot, want aangezien Yisrael was waren in volmakteid. Aita, midat, aspaa, was de mate van hun geven. lat man, welke geven is het opstegen 26, van man en orgozer. Bigvorakdola, met grote kracht. Mimata, lemala, van beneden naar boven, altijd geven is altijd van naar beneden naar boven. Dus ze hadden dan een grote kracht van, uh, van beneden naar boven. Kijk wat je zegt ons goed steeds. Want het niveau van het Orgozer 27, niet meer bij mij dat wordt gemeten in de mate van de grote van. Shelehaka'ata-massach van het uh, slaan, 28, van de massach, uh, beratat, we zien, de massach slaat tegen dat oor jasar, tegen het directe licht, Baratat we zien, door uh, uh, beven en uh, tranen. Beven en, zeggen, door beven en beter en zo'n beeld ook geef je, dat is dat. Want de massage die dan moet het licht uh, afstoten of uh, weerkaatsen omhoog uh, laten komen en daardoor is het uh, in, in als het ware in beven en en uh, hoe het? Zweet. Zoals we dat zeggen: zweet en tranen. Hadouché, ha, Welk massage stoot het hoge licht van beneden naar boven af? Welk massage stoot af het hoge licht van beneden naar boven? En elke afstoten heeft natuurlijk. Uh, veroorzaakt uh, warmte en dat is wat hij ook zegt, dus ook er dan in daardoor dus beven komt als het ware warmte en zweet cetera, als gevolg daarvan. 29. Ochimidad gadlut komato shel aliyat aor 30. Ken komata or yashar Anjem Shechetbo, kijk ik wel weer nog een keer, zegt je, op een andere manier. en zo naar de mate, uh, in overeenkomst met de mate van de grote, van het niveau, van het opstegen, van het jasha, van het orjhozers, sorry, hoe, in ho hoe meer steekt op. Het Orgozer, 30, kenkomat Aor Aorjasar, of beter zeggen, in de mate waarin, in de mate van de grootte, van het niveau, van het opsteken van het Orgozer, 30, zo is ook het niveau van het Orgozer aan hem, dat naar hem wordt, wordt aangetrokken, naar het Orgozer. Dus hoe meer de kracht van het de Orgozer, des te meer ligt. ...komt, komt eh, wordt aangetrokken naar het oor, naar, naar, eh, naar, naar dat, binnen die, binnen het oor, gezer. Zie je dat? Alles hangt van het oor, gezer, af. Niets kan men bevatten. En alleen maar het oor, gezer, dat is alles. Kijk, als iemand, en daarom is het in, in, in het geestelijke, niemand kan, niemand kan pretenderen, ja, niemand kan zeggen... Ik heb het, oh, ik heb het. Ik begrijp je het? Nou, kijk, twee mensen komen in de leren. Niemand kan pretenderen, niemand in het geestelijke kan. Niemand, iemand, ze weten de taal. Maar niemand kan... Niemand kan, niemand kan bewezen. Dat. Als je het georgoseer niet kan uh, doen opstegen, uh, dan is het niets. Dan kan je lezen duizenden keer zorgen of dat het niets het is, het blijft hier op aarde het is niet, het blijft al daar waar je zit en niet stijgt op en waardoor het licht aangetrokken wordt, dat is de hele clue, de hele uh, uh, taak om niets anders om het licht, het directe licht, aan te trekken hier in dat Orchoseer dat wij opstegen Niemand kan uh, ontvangen zonder Orchoseer. Men ontvangt alleen dat Nefes de Nefes wat, wat de mens in deze wereld, na de zonde van Adam, is alleen maar Nefes de Nefes wordt ontvangen. Dus een tiende van de Nefes, van, uh, van en niet eens van de absolute als we later zullen leren zijn de gebouw van de of van de zullen zien feel hey adam dat dat nefesh de the maar niet de nefesh de nefesh van de that maar alleen dat the alleen dat na onder de haze de Malchut, de malchut van de Asiya, dat is wat overgebleven van die, van die Adam, van het licht dat hij ontving, kon ontvangen na zijn zonde. Hij kon ontvangen eh, lavouch van Naran, nefesh roach ne shama van het siloed. Ook daar moeten we nog over hebben Wat is dat? Dus ook dat is dan en niet naar aan van dat ze zelf, zelf nêfersroek en shama, maar dat uh, onder de gezee ja, van nêfersroek en shama. Maar dat is geweldig, want het is een absoluut. En na nou het falle kon het alleen, hij kon alleen maar dat uh, dat nefesh, de nêfers en niet uh, zelfs niet de, de van de hele wereld asia. maar wat we zullen dat noemen, dat we zullen dat zien dat het van uh, ganeden van het, ganeden van de aardse ganeden van het aardse, uh, aardse paradijs. Zo wat we het allemaal zien. Het was erig, erg erg miniem. Dat is wat wij ook kunnen, uh, dus het minimale, wat minimum het minder kan niet. Dat is wat men ook hier ontvangt. Uh, wij noemen dat Nerdakiek, een klein lichtje. Dat het gewoon aan ieder gratis wordt gegeven. Hier. Aan ja? elke mens, daar hoef je niet voor. De, de, de, de, de zon, het zonnetje steekt. Uh, Schijnt huh? voor iedereen. Ja. Dus, maar dat is alleen maar dat. Bet, bet, als men dat zegt, dan is niet dat één potnaat, zoals men dacht altijd. Mensen, de mensen zijn allemaal gelijk. En allemaal, allemaal, Maar dat is dat men zegt dan dat alleen ten aanzien van dat. Het absolute minimum van licht, dat is aan iedereen wordt gewa gewaarborgd. Net zoals in deze wereld moet het allemaal uh, minimaal bestaan, moet aan iedereen gewaarborgd worden. Of die werkt of niet. Die niet werkt, dan moet het natuurlijk zijn best doen voor de maatschappij. Maar iedereen moet, hebben zijn een dak boven zijn hoofd, eten, drinken, allerlei medische. Dat that is wat het is. Maar de anderen hebben meer of meer of dieper of ...intenser hun leven, etc. Dat is dertig. En wij kunnen niet... Uh, ...aan de mens is niet gegeven... ...om het minimum bestaan te hebben. Geestelijk minimum bestaan, bestaat niet. Het bestaat wel natuurlijk, maar... Uh, ...het is niet voldoende. Een mens kan niet zeggen... ...ik wil alleen maar het minimum geestelijk bestaan hebben. Arts, arts bestaan mag wel... ...dat iemand kan zeggen... ...het is, het is voor mij voldoende. Maar geestelijk laat me niemand... Uh, alleen maar het minimaal uh, geestelijk bestaan leiden. Hij krijgt dan uh, uh, klappen van de zweep op allerlei manieren, dat hij, zoals men het zegt, uh, van boven de engel, die slaat hem dan en zegt dan: Groei, groei. Hij, hij wil niet. En hij klappen geeft hem om te groeien. Goede klappen geeft je, maar het is, kan niet anders. We moeten groeien. Er is één weg gegeven: de weg naar de volmaaktheid. Geen andere manier. Het is zit in het scheppingsplan. 30. We erkennen Him, 31. H.O.R. José. Hola, big wourak woor, do dola. Nif Hanshahar Ye 32 Achil Karbanin Ke Gever Takif Bekoma Zekufa 33 Begwora Ke Aridei Ha Gwora Mit Gadelet Ve Ola Komato. Hier is het woord Gwora. Gwora hoeft niet per se te zijn een Sfera Gwora. Een Gwora betekent kracht. 30. Na de punt. Dus de verhouding weten we nu wat hij ons vertelde tussen het Orgozer eh, en Or Yashar. Hoe krachtiger is Orgozer, des te krachtiger eh, het licht dat eh, erop afkomt of aangetrokken wordt. Welk kind? 30. En daarom. Him komaat 31 a orgozer, indien het niveau van het orgozer, ola do gworakdola, steegt op, in de groot, uh, in grote kracht, door, met, gro met grote kracht. Nief dan wordt het geacht, je dat de leeuw, oftewel het orjasar, daar, dat daarop afkomt. 32. Hagel Karbanin eet overs kegevertakief, als een heldhaftige man, kofa uitgestrekte, met uitgestrekte postuur, dat wil zeggen, krachtig, bigwora met kracht, 33, en met, uit, met uitgestrekte bakoma, buitgestrekte postuur, betekent ook krachtig, betekent ook met gadluut, de volle, volle licht komt. Ki alidea gwura, mit gadelet, wa Allah komato, want, let op, alidea gwura, door de kracht, door de kracht van, wat, van, de, van, de, or, van de orgozer natuurlijk, met gadelet, wa Allah komato, wordt vergroot, Groeit en stijgt op zijn niveau. Dus in ieder geval wat we hebben geleerd: de, van de ene hangt een ander af. 36. We hoe Amro. We gaan Kalbin. Havu mit, tam, mit Tamrin. 37. Mikamei. Velo nafki lewar. Ki klipa shel de volgende pagina kuf. Hei 105. Hasulam de rechterkolom de eerste regel. ha de eerste regel, atsma atzma goed toplete hoe eenvoudig en geniaal is het geestelijke. Kijk wat hij ons vertelt. De vorige pagina. Koof, eh, dalle de linkerkolom. De regel 36. We zeggen hoe Amro, en dat is wat hij zegt, de zoger. We gooien kaalbien, dus aan het einde van, de, van, de, van, deze, van deze oot. We gooien kaalbien en alle honden let op, alle honden, hawe met de tamrin, mikame, verstopten zich, 37 mikame voor hem, voor de leeuw. Maar dan toen, toen Israël was in volmaakt, we loon nafkele waar, en ze kwamen niet naar buiten. En nu, let op wat hij ons vertelt klipa shel. de volgende pagina, de, linker, de rechter kolom, uh, Hassulam. Kihaklipa shell, hakabala latsma. Let op. Van de klipa van het ontvangen voor zichzelf, voor eigen voordeel. Mechona Bashem kelef heet, in de, uh, heeft de naam, kelef, of genoemd wordt naar naam, kelef hond. Ja, yeah, dat is hond, kelef. Ook de gematria spreekt ook, het is niet zomaar beeld, altijd, elk woord gematria is ook uh, uh, 52. Dus bon, dat niet gecorrigeerd is, dat bon is, dat is wat mm, kelim van de Nikodim, en ook de gebroken Kilim van Adam, die ook, die ook van het niveau van het laagste is. Bon en daaraan hangen die klipot. Dus duidelijk, de dus die, die klippa van het ontvangen van het voor zichzelf heet kelf, heet hond. Punt. Naar krachten, dus heeft niets met honden te maken. Gmoosje, uh, katoef, bazooger, twee katoef. Ule aluki stei banot. Hav-hav. Drie. De tsavahin ke kalba ve amrin. Havlan utra fir de alma adin. Havlan utra de alma de atipunt punt. Hoe top lae te wat vertelt heb veel gesproken daarover, ook over uh, de houding van, een religieuze houding van een mens. Herinner je nog, je wil beide werelden, je wil deze wereld en de toekomstige wereld hebben. En nu, kijk nou waar het vandaan komt. Kmoshe Gatuf, Basogar, zoals in de Zogar is geschreven, twee, alle over een, over een, een vers uh, in Mishle, in de Spreuken van Salomo. Van uh, Perek 30. Daar staat. Uh, de zorgers schrijft. Daarover. daarover, Over. Uh, en dat is wat staat dus. In, in de, van de. Het vers in de. Van de mischle. Van, van de spreuk. Ola luke stei En de. Bloedzuig. Bloedzuigster. Heeft. Hij heeft twee dochters. Haf. half. Die heten half, half. Ja. En half, half betekent dus he. Bet, half betekent uh, de, het gebiedende, de gebiedende wijs van geef. Dus geef, geef. Geef me, geef mee. Uh, dat, zijn, dat is dan de, het vers van de Mishle. Van de. Van de um, dat Salomo, van de vers van de Salomo. En nu, uh, de Zogar daar, uh, gaat hem uh, uh, verklaren. Drie. De Zawahinke Kalba, die schreeuwen als hond, als een hond, we amrin en zeggen, Havlan utra de aile madadien, geef ons de kroon van deze wereld, deze wereld. 4. Havlan Oetra geeft ons de kroon van de toekomstige wereld. Dat is de eigenschap van de klipa. Ja, dat is de klipa dat heet eh, klipa van de, de, de, de klipa van de, de, de ontvangen voor zichzelf. Dat is hond en dat is waarheid ook over. 5. We hier klipa Achazaka Biotheer. We Achizata. Achizata. Mithazeke zes Kneget Kaneget orahihida. En nu kijk wat je ons nu vertelt. Eh, dat zal ook enorm veel doen uh, ons uh, inzichten uh, vergroten. Let op. We, en Aklipa. En dat is de klipa die de sterkste klipa is. Die kellef, die hond. Waarom is dat de sterkste klipa is? Waar, en kijk nou wat hij zegt ons. Waar is dat en ze houdt zich, ze houdt aan. Uh, Met gezeket, bijuter, en haar aangrepen van deze klipa... Uh, Versterkt wordt um, steeds versterkt, zegt Kneget Orechida. Tegenover het licht Yishida. Dus hoe meer wij komen tot de Yishida, tot de volmaaktheid, zie je wat je zegt? Des te groter is de, fijner uh, is de aanzuiging van die Klippa voor het ontvangen voor zichzelf. Kan je je voorstellen? Dat hoe, ja, hoe dieper, hoe, hoe hoger wij komen tot de, de Ichida, dus de, tot de absolute volmaaktheid, des te krachtiger is het aangrepen van de klippa, van deze klipa, dus van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wij denken nou dat wij verlost worden, zo gemakkelijk. Dan des te krachtiger is het, uh, het, is het um, haar. Um, vertegenwoordiger, haar grepen aan uh, hoe, hoe dichter bij de komen we tot de Ighida. Dat is bijzonder belangrijk dat wij begrijpen dat het, natuurlijk heeft ze andere vormen, niet platenvormen zoals uh, hoe lager jij komt, hebben wij platenvormen van de, van de uh, klipa. Dus eenvoudig, gewoon gro grof, maar daar hoe hoger je komt, daar zijn fijne vormen van de klippa. De klippa die dan eigenlijk, zo klippa van, van de hond, wat die zegt, kellef. Klippa die eigenlijk do, niet, nou, niet door, erg speciale, door een speciale houding van een ziel, speciale eh, hoogte van een ziel, kan onderschept worden iemand die lager is dan, de, dan, dan de, het aanzuigen van die klipa, die ziet dat als heilige. Die ziet het als heilige. Je moet komen op een bepaald niveau, dat jij dat, hoe hoger je komt, hoe meer kan je onderscheiden van die klipa die daar is op dat niveau, kan je dan onderscheiden uh, dat dit wel klipa is. En natuurlijk is het, moeten we erg uh, uh, wat hij zegt, natuurlijk moeten we weten dat dit hoe kan dat dan bij, bij Yehida, of Atik, dat is dan, die, die, die trekt, daar komt het, het licht, Yehida, hoe kan daar, hoe kan daar zijn, hoe, kan, hoe kunnen daar klipot zijn? Heel? Op zichzelf natuurlijk niet, klipot kunnen daar niet klipot, we hebben gezegd, in de absolute, in het algemene aspect, het ook, is alleen maar, tot Zeyrampin, vanaf Zeyrampin, en vanuit Zillou, daar zitten uh, de wortels van de klipot alleen, ik oh, bedoel, het zitten wel uh, als het ware, uh, wat wij doen met dan klipot, uh, iets, maar ook dan niet, zo niet eens echt, maar hoe, can, hoe kunnen we dat rechtvaardigen, dat in Atik, bij Atik bijvoorbeeld, waar je daarvan aangetrokken wordt, dat daar klipot zijn. Hoe kunnen we dat? Dus daar moeten we erg voorzichtig natuurlijk zijn. Zodra uh, so alle 6000 jaar is er een zekere mate van onvolmaaktheid. Ja of niet? Tot de gmartiekoen zitten er wel uh, restjes. En hoe verder, hoe fijnere restjes tot de 6000 jaar van het bestaan, dan komen dan, bleef alleen maar... Aan het einde van de 6000 jaar van het bestaan van de, van de wereld zullen natuurlijk alleen maar de fijnste restjes van die zullen blijven. Zowel van het licht, ja, de vonken die op, uh, opgelost zijn als gevolg van de sweraf van het breken van de kilim en het breken van de ziel van Adam van die klipoot, ook fijnere klipoot. Hoe fijner funken zijn, hoe fijnere klipoot tegenover zijn, want één tegenover elkaar, alles is geschrapt tegenover elkaar. Waarom is het zo? Waarom niet nirvana en iets anders? Dat zou geen realiteit zijn. De mens is gezet in deze wereld om te werken, om te overwinnen. In de overwinning zit, zit die, in de kracht van de overwinning zit... Het leven zelf zit in de wilskracht. Eigenlijk niet het leven zoals plantjes. De mens is, ook plantjes moeten leven, uh, overleven en kracht uh, opbrengen, etc. Maar de mens, het leven is overwinnen, dat heet leven. Zie je dat? Het overwinnen, niet zoals wij willen dat wij willen dat, Laat mij alleen, alleen met al mijn verdriet. Ja, we willen alleen zijn, niet mij alleen. Dus wat betekent dit, dit, dit lied? Dit lied betekent, laat mij alleen, laat mij alleen mijzelf my, zijn, niet geen klipot, klipot heb ik niet nodig, Die doe je die weg van mij. Eindelijk. Dus dat kan niet, het leven is juist, de, de pit in het leven geeft, die, die geeft ook die klipot. Begrijp je, die klipot zijn nodig. Om daarmee ga je dat, en dat maakt een bestaan. Dat maakt, ik net zo'n soep. Maak dan een soep voor iemand die ziek is. Dan wordt het zonder dit, zonder peper, pa zonder zout, zonder dat. Dan oh, is het te eten verschrikkelijk. Als je dan doet een beetje peper daarin, een beetje zout daarin, dat maakt een knoflook daarin. Dat maakt soep. Zo so is ook het leven. Hè? Dus moet je dan niet zeggen... Hoe kan, hoe kan dat... dat, dat bij, tegenover de Ichida... Dat daar nog zitten... Daar nog juist de kracht van de Klippa wordt... Uh, juist sterker. Zo so is het. Daar zit ook de, tegenover het hoogste licht... krachtigste licht... Zit ook de krachtigste Klippa. En wie komt daar naartoe... Die kan dan... Die, sterke klipa wel aan maar wie niet die ziet de klipa niet voor die. die is de klipa is net als heiligheid maar je zo zien, het is niet uh, een pot dat de uh, klipa bijvoorbeeld in de Asia en de klipa bijvoorbeeld in, in atselut, dat is een dag en nacht en voor iemand die in Asia is de klipa van atselut is absolute heiligheid eh, dus het is altijd relatief in in de Kabbalah. Altijd naar krachten. Eh.